Uur. Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In de Amerikaanse staat Idaho zijn 31 rechtsextremisten opgepakt. Ze zouden van plan zijn geweest een Pride-evenement te verstoren in de plaats Cordaleen. De politie trof hen aan in een verhuiswagen die aan de kant was gezet na een tip. De mannen zijn lid van de extreemrechtse groep Patriot Front. Ze droegen bivakmutsen en beschermende kleding. Ook hadden ze schilden en een rookgranaat bij zich... Volgens de politie van Idaho was duidelijk dat ze kwamen om te rellen. Het LHBTI-evenement in Cordelene ging na de arrestaties gewoon door, maar wel met extra beveiliging. Oekraïne heeft de chemiefabriek Azot in de zwaar belegerde stad Severodonetsk nog altijd stevig in handen. Dat zegt de gouverneur van de regio Luhansk. Eerder zeiden de pro-Russische separatisten dat in de fabriek 300 tot 400 Oekraïnse strijders vastzitten. Maar volgens de gouverneur klopt dat niet. Hij zegt dat er geen sprake is van een omsingeling... en dat de Oekraïnse strijders juist bezig zijn om de Russen in de stad te vernietigen. In de schuilkelders onder de chemiefabriek zouden zo'n 800 burgers zitten. Zangeres Anouk is op een vol Malieveld in Den Haag getrouwd met haar verloofde Dominique Schemmekens. Ze deed dat tijdens een concert dat ze gaf voor 40.000 mensen. Ze kleedde zich om en verscheen in een witte jurk op het podium waar het huwelijk werd voltrokken. De gemeente Den Haag had voor één keer het Malieveld aangewezen als trouwlocatie. Anouk, die 47 is, leerde de 19-jaar-jongere Schemmekens kennen... toen hij basketbalcoach was van haar oudste zoon. Het is haar derde huwelijk. Het weer, het wordt opnieuw een zonnige dag met hier en daar wat stapelwolken. Vanavond kan het in het noordwesten een lokale bui vallen. Het wordt 19 tot 24 graden. Na vandaag blijft het droog met geregeld zon. Morgen is het wel wat koeler, maar later in de week kan het lokaal zomers warm worden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, zin in Zandvoort is zin in Zfm. ZFM. Met nu de nacht.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 Ruizende watmaas, ook in de zomer, CFM. They swear FM op 106.9 is Zon, Zandvoort en Zomerhits. Show me your company. Come and tell me who you be. I'll try and take things easy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 Zie me lachen op de foto, maar aan het einde van de dag dan rijks ik solo. Ja, aan het einde van de dag dan rijd ik solo, solo, solo. Aan het einde van de dag dan rijd ik solo, Zo solo, solo. Baby, ik besef de hele wereld.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 Day, Zandvoort en and Personality baby that captivated me. Soon as you try and together we'll fine reality. It's your personality baby that captivated me. Soon as you try and together we'll fine reality. Mercedes, you drive That's what I feel the moment you arrive. You had something so unique. Want de zon schijnt. Dus pak je radio. Ren naar het strand en zet hem op 106.9. Dit is het zonnige ritme van ZFM. I used to miss you like you live on I used to think about you all night. I used to feel the cold back from your side.